Noem zijn naam bij een willekeurig iemand onder de 21 jaar in Nederland en die zal hem ongetwijfeld kennen. Hij is namelijk de grootste YouTube-ster van Nederland, zeker onder tieners, en zijn naam is Bardo Ellens. De man is nog maar 21 jaar, maar heeft al 400.000 volgers op zijn YouTube-kanalen en alleen afgelopen jaar scoorde hij al 30 miljoen views. En nu u weer. Yo, what up, gasten? Welkom bij je Spik de Nieuwe Bungie Movie. Bads op je beeldscherm? Zoals je kan zien, ik heb weer cola en ik heb mentos. En dat kan maar één betekenen. Cola en mentos, deel 3. Maar... Wij gaan Bardo bellen over hoe hij dit succes uitbouwt tot een business... ...en hoe hij aansluiting krijgt bij die advertisementwereld. wereld Hoe verdien je geld met content? We gaan het hem nu vragen. Bardo, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Kun jij vertellen wat jij de afgelopen 7 jaar gedaan hebt... ...wat zo'n succes veroorzaakt heeft? Um, ja, Ik heb eigenlijk heel veel thuis gezeten en filmpjes gemaakt van mezelf met de dingen die ik leuk vond om te verfilmen. En dat zijn voornamelijk kle gekke kleine dingetjes uh, ja, die je nooit op tv zou zien. Van gewoon iemand die op zijn kamer zit te praten tegen de camera. Ja. En dat en... kan gaan over smoesjes, over dons, over het leven van een tiener en noem het maar op eigenlijk. Gewoon voor jongeren, door jongeren. Hoe valt het uit te bouwen tot een bedrijf? Het is wel heel moeilijk om uit te bouwen tot een bedrijf, maar het is mogelijk omdat um, een persoonlijkheid kan veel meer vertellen dan een, gewoon een random iemand of reclame op tv. Want dat wordt gewoon in je gezicht gegooid. En heel veel mensen die volgen mij omdat ze het leuk vinden wat ik leuk vind. En stel dat ik een product uh, leuk vind en ik zou het aanprijzen aan de kijkers, dan heeft het ook veel meer impact bij hun. ...dan dat je het voorbij zou zien komen op tv natuurlijk. Dus voor een bedrijf zou ik een product kunnen promoten door middel van een video. Uh, YouTube doet ook advertenties op de video. Ja, YouTube, Google, he, die doet advertenties op de video's. Maar dit, zijn, uh, dit is sponsoring van je programma's. Mm -hmm. Mag dat wel? Je, je, je kan toch niet alles aanprijzen? Nee, het is, je kan inderdaad niet alles aanprijzen als een, uh, ja, een hersenloos idioot. Je moet wel echt keuzes maken met wat past bij mij, wat vind ik leuk. En je moet ook vooral niet je kijkers gaan uh, voorliegen eigenlijk. Je moet altijd eerlijk blijven met jezelf. Dat is het belangrijke aan een YouTuber. En ook het leuke aan iemand van YouTube is dat hij helemaal zelf meet is. Hij bepaalt zelf wat hij doet, wanneer hij het doet en waarom hij het doet. En dat is ook heel belangrijk in de keuzes die je doet met bedrijven. Je moet altijd zelf bepalen... Of je dit wel wil, of je dit wel kan verkopen aan je kijkers. Ik bedoel, ik moet geen uh, tampons gaan verkopen, want dat zit er gewoon niet in. Maar nee. zoals afgelopen week ben ik dan met uh, Jackass op stap geweest, met Johnny Knoxville. Nou, daar ben ik enorm fan van, dus dat komt helemaal goed met mijn kijkers, uh, om dat nog door te kunnen geven. En daar word jij voor, voor, voor gevraagd en daar word je voor betaald? Uh, ja, in dit geval met Jackass was het een moeilijkere situatie, maar meestal word ik gewoon gevraagd door bedrijven, denk aan een Microsoft, uh, Danone hebben we iets mee gedaan, uh, Universal, Paramount, er zijn heel veel bedrijven, ook high geloof ik, die gewoon ons benaderen en zeggen van ja wij willen een video, we willen deze en deze boodschap overdragen, wat kan jij hiermee? En dan is het aan mij om een videoconcept te verzinnen waarin zowel de boodschap past als een leuke video voor mijn kijkers. Ja. En natuurlijk, ik ben er voor de video voor de, voor de kijkers en de boodschap moet het bedrijf beoordelen of die er goed in zit. Hoe zie jij de toekomst voor jouw content? Uh, de toekomst van mijn content zie ik eigenlijk als een soort productiehuis. Ik denk dat het belangrijk is om juist die talenten van YouTube niet door te laten stromen naar de tv, oude media of waar dan ook, maar juist op YouTube te houden en om die mensen bij elkaar te brengen. En elkaar aan te vullen, te stimuleren en te doen. Want samen kan je veel meer bereiken dan in je eentje. En ik denk ook dat het belangrijk is om de andere talenten te stimuleren. Zodat er meer kijkers op YouTube komen. En dat iedereen er beter van kan gaan groeien. Oké, okay, nou wij zijn allemaal heel benieuwd. Ik ook. Dankjewel voor je tijd. En we houden het in de gaten. Geen probleem. Bedankt voor het hebben van mij. Ook. Hoi hoi. hoi.